De Maansteen. Een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Houdt-Eijk. Vijfde deel. Het Drijfzand. Het was al laat op de middag, toen brigadier Kaf me bij de arm langs het pad leidde, dat zich langzaam naar beneden kronkelde in de richting van de kust en het trillende zand. Er hing een beangstigende stilte over de verlaten kleine baai. De golfslag van de oceaan was nauwelijks hoorbaar en geel-witte plekjes modder dreven op het doodstille oppervlak van het water. Het was het moment waarop het getij begon te keren. En terwijl wij daar stonden... ...begon het brede, bruine oppervlak van het drijfzand te rimpelen... ...en te trillen voor onze ogen. Het was het enige dat zich bewoog op deze afschuwelijke plek. Een verraderlijke plek, Mr. Batteridge. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit ergens aan een strand ben geweest... Waar het mij minder beviel dan hier. Komen er wel eens boten in deze baai? Er komt hier nooit een boot binnen, sir. Ze mijden deze plek. Net als de vogels en de kinderen van Kopshow. Je zult ze hier nooit zien spelen. Kopshol? Dat ligt aan de andere kant van de Kaap, nietwaar? Helemaal zuidelijk van hier. Juist, sir. Het is nu App. Dus geloof ik dat niets ons ervan hoeft te weerhouden om langs het strand naar dat dorp te lopen, is het niet? Wilt u daarheen? Ja, Mr. Bettridge. Neem me niet kwalijk, maar ik stel mij voor flink aan te stappen. U weet niet hoe u het heeft, mijn vriend. Dat kan ik zien. U vraagt zich af welk denkbaar doel het kan hebben om cops te willen bezoeken... Ja, er is daar niets dan een aantal huisjes van de vissers. Dat kan wel zo zijn. Maar één van die huisjes behoort aan de familie Jolland. De familie Jolland bestaat uit achtenswaardige mensen, sir. Daar ben ik van overtuigd. Lucy Jolland, hun dochter, heeft een misvormde voet. Het arme schepsel. En het schijnt dat zij en Rosanna een bepaalde sympathie voor elkaar hebben opgevat. Rosanna gaat dikwijls naar ze toe. Ze zijn er enige vrienden in de omgeving en... Ze schijnen erg vriendelijk voor haar te zijn. Ik ben altijd graag zacht gestemd ten opzichte van mismaakte mensen. En op het ogenblik voel ik mij ook bijzonder zacht gestemd ten opzichte van u. Waarom ten opzichte van mij, sir? Omdat u zich met hetzelfde edele motief bijzonder zacht gestemd voelt ten opzichte van Rosanna Sperman. Niet waar? Is er ook maar een enkele reden waarom ik dat niet zou zijn? In het geheel niet. Vertelt u mij eens, weet u misschien ook of het meisje kort geleden een nieuw stel linnengoed gekocht heeft? Linnengoed? Ja, voor persoonlijk gebruik. Toen ze bij ons kwam, had ze weinig kleren. En M lady heeft haar onlangs een, voor haar goed gedrag, een nieuw stel linnengoed gegeven. Wanneer? Nou, ongeveer veertien dagen geleden. Wat een ellendige wereld. Het menselijk leven, Mr. Bedridge, is een soort schietschijf. Het ongeluk schiet er steeds op en treft steeds doel. Als dat nieuwe linnengoed er niet tussen was gekomen... hadden we misschien een nieuwe nachtjapon of onderjeuk... in de garderobe van Rosanna ontdekt... en haar op die manier klem kunnen zetten. Nu zal het langer duren... Vanaf het begin heeft u het al op dat meisje gemunt gehad, nietwaar, brigadier? Ik heb verdenking gekoesterd. Vanmiddag had ik te kiezen tussen twee mogelijkheden... of Rosanna in verzekerde bewaring te stellen... of voor het ogenblik nog vrij te laten met het spelletje dat zij speelt. Om een bepaalde reden waarmee ik u niet wil vermoeien... besloot ik me die laatste opoffering te getroosten... Om een bepaald persoon, die voor ons nog naamloos is, niet al vanavond te alarmeren. Aha. Het dorp is in zicht. Ik geloof niet dat u mij nog verder nodig hebt, brigadier. Wat voor goed zou ik nog kunnen doen? Hoe langer ik u ken, Mr. Betteridge, hoe meer deugden ik in u ontdek. Bescheidenheid. Goede hemel, wat komt dat zelden voor in de wereld en wat bezit u daar veel van? Als ik alleen naar dat huisje van die goede mensen ga, dan zullen vanaf de eerste vraag die ik stel hun monden gesnoerd zijn. Als ik samen met u ga, dan word ik geïntroduceerd door een gerespecteerde buurman en een stortvloed van conversatie zal het onvermijdelijk resultaat zijn. Natuurlijk moet u verder meegaan. Kom, Mr. Batteridge, geef me uw arm. Op dat ogenblik was ik woedend op brigadier Kaff. Ik rook dat er onheil in de lucht zat. En onheil en de duivel zijn nooit ver van elkaar vandaan. Hij scheen buitengewoon veel belangstelling te tonen voor het zand. En af en toe stond hij stil om naar voetafdrukken te kijken. Toen we het huisje van de Jollands hadden bereikt, troffen wij Mrs. Jolland alleen in de keuken aan en toen ze hoorden dat brigadier Kaff een bekende persoonlijkheid uit Londen was, zetten ze een fles jenever en een paar glazen voor ons op tafel. Ik leunde achterover in mijn stoel en wachtte af tot de brigadier een begin zou maken met zijn gewoonlijk wijdlopige manier van werken. Bij deze gelegenheid draaide hij er nog meer omheen dan anders. Op uw gezondheid, madam, En ook op uw gezin, dat ik heel gauw hoop te ontmoeten. Oh, ik denk niet dat u mijn man en mijn zoon vanavond zult ontmoeten, sir. ze zijn met de boot weg. Ach ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar ik verwacht mijn dochter Lucy ieder ogenblik thuis. Ze is even naar een vriendin toe. U heeft een mooi, gezond leven hier, madam. Ik benijd u. Nou, soms kan het wel eens een beetje te gezond zijn, sir. We hebben ook onze tegenslagen hier een kopshol. Vergist u zich maar niet. Ja, ik twijfel wel niet aan... dat het met storm hier wel eens heel onplezierig kan zijn. In de winter stormt het hier vaak zo erg... dat we blij zijn als het weer daglicht is. Dat kan ik u wel vertellen. En hoe staat het met de visvangst dit jaar... ...middelmatig, sir. Een paar dagen geleden was er een mooie schoolvis in de buurt... ...maar toen sloeg het weer plotseling om en dreef de vis weg. Ja, zo zijn ze er en zo zijn ze weer weg. Net als de maansteen, niet waar? Hmm? De maansteen, sir? Ja, de Indische diamant van Miss Ferrender. Oh, u zult ongetwijfeld wel van de verdwijning gehoord hebben... Ja, ja. Dus zijne spermen vertelde ons dat er een waardevolle steen uit het huis vermist werd. Maar ze was, ze was er erg door in de war. Erger dan ik er ooit over iets anders gezien heb. Ja, het spijt mij erg voor dat meisje. De laatste tijd heeft ze het niet prettig gehad. U weet hoe hatelijk het personeel onder elkaar kan zijn, madam. Ja, dat is waar, ze. En het is zo vreed. Tenminste twee van de dienstmeisjes beschuldigden Rosanna in haar gezicht... de diamant te hebben weggenomen. Dat is toch niet waar, sir. Wat ontzettend. Och, het arme kind. Ze heeft er ons niks over verteld. Oh, geen wonder dat ze zo in de war was. Ik ben hier gekomen met hem... om inlichtingen in te winnen over het verlies van de diamant. Ten dele om hem terug te vinden. Maar ten dele ook om te proberen... Rosanna's naam te zuiveren van de beschuldigingen. Ik ben blij dat u dat zegt, sir. En ik hoop dat het u lukt. Er is geen betere meisje dan Rosanna te vinden in deze buurt. Ik wens haar het beste toe, madam. Maar in dat huis is ze niet op haar plaats. Mijn advies aan haar is... ...daar weg te gaan. Maar dat is er juist van plan. Wat zegt u, mrs Jolland? Dat ze weggaat... Ik ben blij dat te horen. Maar wat moet het arme schepsel beginnen? Waar moet ze naartoe met hem? Ach, het is wel treurig. Behalve u en ik heeft ze geen vriend in de wereld. Oh, toch wel ze? Oh, u bedoelt Mr. Betteridge? Ja, dat geef ik toe. Nee, nee, ik bedoel iemand anders ze. Ach, wie dan? Ik weet niet wie het is. Ach, ze heeft een gesloten natuur, zoals u weet, sir. Maar vanmiddag, toen ze hier was... Ach, toen... ze is u dus vanmiddag komen opzoeken? Ja, sir. En ze ging naar de kamer van Lucy met pen en inkt en ze schreef daar een lange brief. Werkelijk? Maar ze moet dus ergens een vriendin hebben. En rekent u erop dat ze daar wel naartoe zal gaan. Zou dat al gauw zijn? Zo gauw als ze kan. U moet zich vergissen, wat Rosanna Sperman betreft. Als ze van plan zou zijn weg te gaan dan zou ze dat in de eerste plaats wat tegen mij gezegd hebben. Ik vergis me echt niet, Mr. Bertritsch. Nog geen uur geleden kocht ze hier in de kamer een paar dingen voor mij... die ze op reis nodig heeft. En wat dan wel, madam? Hmm, kijk u maar, sir. Ze kocht he, net, net zo'n trommeltje als dit hier. Ach, een gewone blikken trommel. Maar ze zijn goed gelakt, sir. Ze spoelen hier soms aan van schepen die vergaan zijn... Ik denk dat ze die aan boord gebruiken om kaart en dergelijke dingen in op te bergen. We hadden er drie. En mijn man dacht dat hij ze het wel zou kunnen verkopen. Uh, ik vraag me af waar Rosanna dit voor nodig had. Net geschikt om er mijn kraagjes in te doen, zei ze. Dan kunnen ze niet kreukelen in mijn kledingkist. Ik heb er één shilling en negen pence voor gekregen. En geen penny meer. Zo waar is de kist daar? Een spotkoopje, madam. Nou, ja, ze... U ziet ze... Zo... Ze kocht ook twee van deze kettingen. Hé, hey, wat zijn dat ze? Hondenkettingen? Ja, sir. Nou, wat moet jij nou doen met een paar hondenkettingen, Rosanna, ik. Er. Als ik ze aan elkaar bevestig, passen ze om een kledingkist heen, zei ze. Nou ja, toen zei ik, touw is veel goedkoper. Maar zij antwoordde, een ketting is sterker. Het hm. is een vreemd meisje, sir, met een hart van goud. En voor mijn dochter hartelijker dan een zuster zou kunnen zijn. Ja, ze is altijd een beetje vreemd geweest. Ik verkocht ze naar haar voor drie shilling en zes pence. Geen penny meer. Uh, per stuk? Nee, nee, nee, de twee. Oh, dat is gewoon cadeau, madam. Nou, dat is een van hartige gunst. Uh. Het arme kind heeft me weinig over kunnen sparen. En ze stond erop ervoor te betalen. Hm. Dan heb ik ze maar goedkoop verkocht... om me niet het idee te geven dat ik medelijden met haar had. Dat was heel edelmoedig van u, madam. Ah, ik zie dat het al aardig laat geworden is. We moeten naar het huis terugkeren. Ik wens u goedenacht, madam. Het was mij een genoegen u te ontmoeten. Voor mij was het ook een genoegen u te ontmoeten, sir. Nogmaals, goedenacht, Mrs. Jorland. Hartelijk dank voor uw gastvrijheid. Goedenacht, sir. Goedenacht, Mr. Betteridge. Goedenacht, Mrs. Jorland.